9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende partijen willen opheldering van staatssecretaris Harbers... over het uitzetten van jezidis. Vanochtend werd bekend dat de IND hen terugstuurt... naar opvangkampen in Noord-Irak. De jezidis werden door IS uit hun woongebied verdreven... omdat ze een eigen geloof hebben. Velen werden gedood, verkracht of tot slaaf gemaakt... Volgens de regeringspartij de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van gedwongen terugkeer, zolang de situatie van de Yezidis in Irak niet verbetert. Ze zijn alles kwijt en vaak getraumatiseerd, zegt Kamerlid voor de wind. GroenLinks noemt het terugsturen onverantwoord en de PvdA stelt Kamervragen. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft ook voor morgen honderden vluchten geschrapt... omdat de piloten nog altijd staken. Ze liggen overhoop met de directie over hun lonen en werkschema's. De staking begon gisteren en gaat voor onbepaalde tijd door. SAS heeft voor morgen 587 vluchten geannuleerd. Daardoor worden zo'n 64.000 passagiers getroffen. Analisten hebben becijferd dat de pilotenstaking het bedrijf zo'n 6 miljoen euro per dag kost.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 No one fights the- Zaterdag. Hele bijzondere dag. Waarschijnlijk heb je vandaag een koningsdag viert. Koning Wilm-Alexander is jarig en Dat eh, vieren we natuurlijk elk jaar met feest. Vroeger was het op de 30ste. Ben ik persoonlijk een voorstander van, want de 30ste is het echt altijd top weer. En de 27ste is altijd een beetje twijfelachtig. Vorige week was het 10.000 keer beter dan vandaag. Maar eh, ja, het is niet anders. Hè. Zaterdagavond, 27 april 2019. De Nightwalk iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. De eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk de laatste show nieuws, de party op date in de team Boven, beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global Housewives. ze in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. En als opening horen we Julian Angel. Met Another One Bites the Dust, Natuurlijk een populair nummer van de Queen. Freddie Mercury, toen hij nog leeft. En uh, onderweg zo meteen. Daddy Janky en Snow. Met het oude nummer Informer. Alleen dan in een uh, ander jasje. Kon Calma. Maar eerst hier uh, maken we met de uh, Stroblight Shorty op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Religion? Yes, she drank all in Ari Every With me got me, never left for at all yeah. You say to them, missed me at the Ram dance, man no. Ram me to a dance, all in the Indonesian. Voor de avond ZFM. Trouble, trouble, come follow me. When I'm down on my luck and I'm on my knees, 'cause all it takes is a song to set me free. Oh, trouble, come follow me. Oh, trouble, come follow.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 But now come on. Matt doet het heel goed in de hitlijsten. Best wel een vrolijk plaatje. Iets anders dan je gewend bent in dit programma. Ik vond het gewoon zo'n leuk plaatje. Ik denk, hé, iedereen hebt het erover. Ik moet het gewoon draaien. Dat was Bakermat met Trouble, met, uh, samen met de stem van Albert Gold. En daarvoor horen we Daddy Jackie en Snow met Korn Kalma. En uh, nieuwe muziek, dat is er deze week weer uitgekomen. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift lanceert haar nieuwe single. Sinds haar zesde album uh, Reputation, in 2017 verscheen. Opster werkt voor het Lied samen met Panic uit de disco zanger Brandon Urie. Zwistelde stelde op meer dan een week af naar 26 april. Maar maakte pas op het laatste moment bekend dat het aankondiging om een nieuwe single ging. En dat is het nummer uh, Taylor Swift en Brandon Uri met Me. En ook Martin Garrix, Macklemore en Patrick Stampen zijn samengegaan. Ze hebben een nummer gemaakt, Summer Days. Een potentiële zomerit. Nieuw plaat, Martin Garrix. Nederlandse producer werkt al eerder samen met popsterrens Dua Lipa, Khalid en Troy Sivan. En mag nu rapper Macklemore en uh, Fall Out Boy-zanger Patrick Stump aan het lijst toevoegen. En Summer Days is na No Sleep and Mistake de derde nieuwe single van uh, Garrix dit jaar. Dus uh, ja, beloofd nog wel, helemaal goed ze. Wat er allemaal gaat komen. En Pink en Kalite hebben een nieuw nummer gemaakt. Hurt to be human uitgekomen, haar nieuwe album, Her To Be Human, waarop een lied met dezelfde naam te vinden is. Hiervoor werkten ze samen met de 21-jarige R&B zanger Khalid. En verder zijn op dit album samenwerking met Cash Cash, Rebel en Chris Stapleton te vinden. En ook Brooke Springsteen eerder deze week aan dat hij zijn nieuwe plaat, Western Stars, dat hij in juni gaat verschijnen. De Amerikaanse zangerbrengte bracht de, de eerste single Hello Sunshine uit, dat was gisteren. En Springsteen's vorige album, High Hopes, verscheen uit het begin van 2014 en ook die want die gaat gewoon maar door hè? met muziek maken. Ik weet niet hoe oud de man is, maar volgens mij is hij al ergens eh, achter in de vijftig. Maar misschien zelfs nog ouder, kan ook nog. Maar hè? muziek blijft, gewoon de, blijft er gewoon mee doorgaan. Dus hè? goed nieuws als je fan bent van uh, die artiesten. We gaan door met muziek. Andere orde van de dag. Stevige muziek. Nou ja, stevig. Andere muziek als Bruce Springsteen natuurlijk. Look op de Bonaire, hoor je nu met Somebody Else's Guy. Doe maar van Justin Brown in een nieuw jasje. Het is niet echt super house. Het is gewoon een beetje relaxed. Een beetje chillen. You are the UK met Do Your Thing. Zie van Zandvoort zaterdagavond. Een wandeling over het strand door de duin en het centrum van Zandvoort. Die is zien weer tijd voor de party op tijd. Wat een leuke feesten er allemaal gaan vanavond. Nou, als eerste Brainwash Kings Day. Hoe kan het ook anders? Begint om 11 uur straks. En duurt tot 5 uur in de ochtend in de escape. En meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymond En vanavond heeft hij meegenomen met Jennifer Cook. Brian Dalton en MC Hyatt dat vanavond dus in de Escape Brainwash Kings Day. en uh, ja Kingsday natuurlijk uh, allemaal leuke feestjes vandaag in Alkmaar hadden ze een slam nou ja en uh, in Breda hadden ze natuurlijk 538 en uh, nog veel meer feestjes maar ook uh, Kingsland 2019 official afterparty en het begint uh, ja ongeveer nu om me erbij doet tot uh, half vijf in de ochtend uh, in Club Air voor meer informatie check air.nl met uh, Mike Williams, Justin Milo, Navarro, Simon Kitso, Oliver Rosa, Anthony Harm en Special Guest. En Area 2 is hosted bij ADIN. Vanavond dus in uh, Club Air. Kingsland 2019, de official afterparty. En ja, Kingsland uh, Festival was natuurlijk vandaag vanmiddag uh, begonnen om 12 uur in de rij. En dat duurde tot 8 uur. En daarna is het uh, eh, willen pakken, de bus pakken, of de metro, op de tram. En dan richting uh, Club Air. En uh, vandaag uh, onder andere op uh, Kingsland Festival... ...Nevara, Jonas Blue, Vinny Vici, Sonnery James, Ryan Marciano waren er... ...WMW, Dimitri Vega, Dimitri Vegas en Like Mike... ...Alesso, Mesto, Mike Williams, Tony Jr, Crisscross Amsterdam, La Fuente... ...nou, ze waren er allemaal bij vandaag in Kingsland Festival. En als je het gemist hebt in de rij, dan moet je gewoon lekker naar Clubben Air gaan... ...want daar is de official afterparty. Ook een werkingsfeestje is encore. En ook vandaag het, het, het thema, hoe kan het ook anders. Kingsday Day, en dan de Kingsday Marathon. En uh, is al begonnen, gelijk met dit programma. En duurt tot vijf uur in de ochtend in, uh, in de Melkweg. Encore Kings Day Marathon. voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Met onder andere Wax Rand, Colorful, Diversity, Chamos... Deze Prime, SP, nou te veel om op te nemen. Maar we kijken, Ankoor in de Melkweg in Amsterdam. En natuurlijk vandaag hadden we ook in Alkmaar. Slam, Koningsdag 2019. Het was om 12 uur begonnen, het duurt tot 10 uur, is is bijna afgelopen. Dus om er te gaan, weinig nut, al voordat je er bent, dan is het alweer voorbij. Onder andere, vandaag heb ik kunnen zien Chris Cross Amsterdam als je er geweest bent, ik was er eventjes. Lucas en Steve waren er, Lost Frequencies, Nicky Romero, Afro Bros, Base Jackers, Chocolate Puma heb ik gezien. Jay Hardway, La Fuente. Nou, gewoon een hele gezellige boel trouwens. Femke Louise waren er ook, op de funzige deuntjes steeds. Moola B, Ja, Dabita, Young Felix, Glow in the Dark, kunstige Sound Soundsystem, nou nog veel meer. En uh, ja, het is bijna afgelopen. Slam, Koningsdag uh, in, uh, ja, naast het uh, parkeerterrein. Ja, uh, well, parkeerterrein, braakliggend kan je het beter noemen. Naast het uh, AFA stadion in uh, Alkmaar, natuurlijk. En tot zover ook de party-update. Stalker heb ik vandaag niks van binnengekregen, maar uh, ik denk dat het gewoon wel even. Dat er vast wel iets met Kingsland uh, of uh, Kingsday te doen is, hè? Koningsdag. Gewoon even kijken op de website uh, stalker.nl. Gaan we door met muziek? Rootopia met Voor de Show. Door het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. met Lifting You Up. En daarvoor horen we Soul Divine met Reduce. En het uh, is even tijd voor de 10 boven. Beste plaatsen dan. Zodat en erg populair. En kan je vanavond nog verwachten als je her en der gaat stappen... in Amsterdam, Haarlem, Zandvoort of waar je ook naartoe gaat. Op 10 deze week... Uh, Cubico met You Are Extended Mix. Op nummer 9 Jack Back met Survivor. Op 8 Dino met uh, Give You Up. De Mark Knight Remix. Op 7 Childish uh, Gambino... This is America Todd, Terry, Louis, Vega en Kenny Dope remix. Op zes deze week Julian Jabra met Swimming Places, ook Purple Disco Machine, Rework. Op vijf, uh, Soul Reductions met Got To Be Loved. Op vier, Mike Veil met uh, Music Is The Answer. Op drie deze week Prokenaars met Feeling Good. Op twee, Purple Disco Machine in de Clapton Remix van Buddy Funk. Deze week wij erom op een Left Wing en Cody met I Feel It. Nou, die hebben we al zo vaak gedraaid. En waarschijnlijk komt hij straks die straks voorbij. In de mix van DJ Mouse, en anders uh, in de mix uh, uit Italië met DJ Caviskelly. We hebben wel andere muziek. Jerry J met Come With Me. Door het hier op CFM's antwoord in The Nightwalk. Yeah, yeah. <laughs> Kom eens hier met Buddy Funk nummer 2 uit de Nightwalk 10. En daarvoor worden uh, we Angelo Ferreri met uh, Izink. De Krassie Pizza Remix. En tot zover ook dit uurtje van de Nightwalk. Zometeen het nieuws en meer. dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen, meteen. 10 uur. DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de club die daar Met DJ Covers Kelly. Voor nu, ik laat je achter met de Coop Guys. En uh, Agent Crack met The Party. Ik zeg tot zometeen aan de break.